1 uur. Dit is door Almegens met het NOS Journaal. Duitsland en de Europese Commissie zijn het volgens de Duitse omroep ARD... eens geworden over een tolsysteem voor de Duitse autobaan. In september sleepte de Europese Commissie Duitsland nog voor het Europese Hof van Justitie... vanwege de tolplannen. Doordat Duitsers gecompenseerd zouden worden met een verlaging van de motorrijtuigenbelasting... zouden buitenlandse automobilisten worden gediscrimineerd. In het compromis dat er nu ligt zou de compensatie voor Duitse bestuurders grotendeels zijn geschrapt en zouden de toltarieven zijn verlaagd. In een opslagloods van Defensie bij Almelo is de giftige stof groom 6 aangetroffen, schrijft de regionale krant Tubantia. De opslagplaats is een voormalige loods van de NAVO, nu bewaard Defensie een materieel dat wordt voorbereid voor de verkoop. Vorig jaar heeft de GGD al onderzoek gedaan, maar toen werd er niets gevonden. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt in Tubantia dat de groom 6-waarden binnen de normen vallen. De energierekening wordt voor het eerst in jaren voor veel mensen weer duurder. Eneco, Essent en Delta hebben hun tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. Een gemiddeld gezin gaat bij Eneco 66 euro per jaar meer betalen voor elektriciteit. Het is ook niet Met meer zo Delta moeilijk is dat om... Delta ongeveer 19 euro meer. Klanten van Essent zijn voor elektriciteit juist 35 euro goedkoper uit. Toch zullen ook Essent-klanten waarschijnlijk meer gaan betalen... omdat de transportkosten van energie en de belasting stijgen. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Het kan wat mot regenen. Later vooral aan zee ook kans op wat zon. In Limburg is het nog koel met maximaal rond 5 graden. Op andere plaatsen wordt het 8 tot 10 graden. Morgen weinig verandering. In het weekend wordt het kouder. Met wat vaker de zon. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Om ...beroemd te worden met al die programma's. Het, het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken, het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen... ...maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan, overal in Nederland hè. Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Ik je het gehoord? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. bij mijn kormaan Die laat me zakken. Ik heb hem niet zingen, je gek. En... Je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slaap een zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin. Hi. Jij bent... Melvin, uit Utrecht! Ja, dat kunnen we horen. <lacht> Sorry. Jongens, hou, Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op. Dat is niet leuk. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Eh, uh, de liedje van je trootcheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Check, check, don't come back no more, no more. Doe check, don't you come back no more. Oh woman, oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you said me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even Melvin. Stop even. Hallo, hallo, hallo, mensen, mensen, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet hè. Je staat erbij als een zoutzak, ja. Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idool worden. Ja? Dus pak de sneltrem maar weer terug. Of spring er eerst even voor. <lacht> Ik kijk even naar mijn collega, ja, toedeledokie. En daar staat Melvin, uitgelachen door vier volwassenen. En Melvin wilde maar één ding, dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus die heeft zich voorbereid op de volgende ronde, want die gaat, hoe dan ook. Zo! Haha! <totieft> <totieft> en dan lach je niet meer, hè? Henkel Smit met je dikke vakerskop. <totieft> Ja, En jij dan mevrouw Kaagman, lillijke heks dat je er rondloopt. Was Waar is die bezem van je? was is die bezem Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je zo raar kijkt, je gek wijf. En jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je, hè? Die tanden van jou was gezien. Alsof er tsunami tussendoor is geweest, die gek. En dit is een real-life gijzeling. Voor het eerst op tv, dat betekent kijkcijfers. Henk Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door, ga door, ga door. Oh, je denkt dat, dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou gaat Dovni. door of niet. Maar Nu is het stil, hè? Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. De rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen, leuke dingen met een pistool, leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten voor je een oudere mevrouw en je hoort haar vragen, mag ik 50 euro opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja het staat wel op uw rekening, alleen uw daglimiet is overschreden, dat moet morgen. Nee dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar het Zwolle en ik heb niks in huis, ik moet koek halen en alles in huis halen. Ja mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geeft die mevrouw eens heel snel de eigen 50 euro. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een heils uh, angel met een hond en die hond schijnt het hele trottoir onder. Hij vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. <lacht> <lacht> daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoeft niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. <lacht> oh, leuke dingen. Met... Je rent het SBS gebouw binnen en je zegt, hé, hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na twaalf, van uh, bel mij, bel nu, bel, bel, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè? We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè? Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je Vrij. Welkom bij de vijfde aflevering van Zing Je Vrij vanuit de Belmer vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? Drie jaar. Oeh, dat is lang. Hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan? Ja, iets met een zeredelict. Oeps. Goed Gerard, wat ga je voor de mensen zingen? Ja, dat lied van uh, Willy uh, Alberti met uh, Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen. <tie> Ik denk natuurlijk, wat is hier allemaal aan de hand? Maar ik, ik, ik moest even wat opzoeken. Want, uh, en, en dat wilde ik u toch even laten horen. Uh, vond ik zo leuk. Dus ik denk, ik ga het toch even doen. En, uh, uh, het uh, it, it, it is vandaag uh, vijf, uh, heel lang geleden. <laughs> dat, uh, dat de eerste uitzending van de ochtendgymnastiek werd uitgezonden. Dat uh, las ik toevallig bij mijn collega Bart van der Meer. Die uh, maakte mij erop attent. In zijn uh, vooraankondiging. En uh, vandaar even dit. Ik vond het wel leuk, ik vond dit weer. En ik denk, we gaan dit toch even voor u draaien. Luister. En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbits. Ditmaal speciaal voor hoger personeel van grote bedrijven. <lacht> Goedemorgen, luisteraar. Staat u al en klaar? De eerste oefening. Platvoeten voeten stevig op de grond. We beginnen... Ik zeg, we beginnen met de tenen zo lang mogelijk te maken. Ja, haal diep adem nu, blaas op ja en laat het dan langzaam uw straat uitkomen. Ja, daar gaan we dan. Lang die teen en blaas op die boel. En verdomme nog aan toe, wat een rotzooi hier. En lang die teen, kaffer uit die klier. Verdomme nog aan toe, wat een rotzooi hier. En stop zo. Mooi zo snel zitten nu, want opstaan is plaatsvergaan handen plat tegen de zijkant van het hoofd we gaan met het hoofd naar links naar rechts halen dan de schouders op tot naast de oren en drukken dan met een ruk het hoofd zo diep mogelijk tegen de vloer ja gaan we dan weer oh god oh god oh god wat nu weer wat is er aan de hand ja weet u veel hoe dat nou moet dan de kop maar in het zand Jij ja, heren stafleden, volgende oefening. Ga slap opstaan, iets gebogen, handen op de rug. We gaan nu razendsnel door de knieën en kruipen naar de man voor ons. Allemaal klaar gaan we weer. Niet op uw stuk staan, dat is niet gezond. En zak door de knie, zak en kruip in die kont. Ja, niet op uw stuk staan, dat is niet gezond. En zak door die knie, zak en kruip in die kont. Ja, ja, ja, kanker u maar even uit. Zo. Gaat u nu even tegenover elkaar staan en houdt de linkerhand voor uw aandelen. Als u nu uw handen weer weggehaald hebt, probeer dan de rechterwijsvinger op de zere plek van de ander te leggen, maar zorg dat de linkerhand niet weet wat de rechter doet. Ja, dan gaan we weer. Hou vast dat stuk en prik naar die plek en rommel maar wat aan, want dat zal uw rode rotzorg zijn. Zo, dekt u zich maar even aan alle kanten. Dan gaan we tot besluit een moeilijke oefening doen. We gaan met de ellebogen werken en tegelijkertijd maakt u een likkende beweging naar rechts En trapt u met het linkerbeen naar achteren. Jij heeft dus allemaal achter de ellebogen. Druk weg die vent en lik en trap, carrière maken is geen grap. En stap over lijken en lik voor je brood en knikken maar van ja en draai uit die poot. Druk weg die vent en lik en schop, dat is de weg naar de top. <tied> Ik vind dit zo leuk. Uh, <laughs> ik ja, kende leuk. hem nog helemaal uit mijn hoofd. Ken je hem nog uit je hoofd? Ik kende hem nog helemaal oh, man, uit mijn hoofd. Goed ja. Voor jou, ja, goed hè? Het ja, is toch bent... wel een aantal jaartjes terug. Ja, dat mag je wel stellen, ja. Dat mag je wel stellen. <laughs> ja, geweldig, maar goed, het is wel lekker. Heel ja, lekker. Eventjes uh, terug in de tijd, dus met cursief van de Karo. In de tijd, radioprogramma met hun persiflage. op de ochtendgymnastiek van Abgauwitz. En dat was uh, 65 jaar geleden, de eerste uitzending, geloof ik, dat ik het goed heb. It is Mills Loughran. Just another room, just another town, same old crazy people hanging around, still your yeah, shine silently, staring into space, coming down alone, feel like packing all my bags running home, well, shine. Niels Lovegren en dat nummer dat, uh, dat heet Shine Silently. En nou, daarvoor hoorde u de fantastische uh, cursiefragment over de oogontgymstiek. Uh, ik zit even naar mijn uh, sidekick te kijken, want uh, heb je al verbinding of uh, moet ik nog een plaatje draaien? Oké, okay, nou dan draai ik eerst nog een plaatje. Komt er al Helemaal goed. Uh, vervelend weer. Moet dat alweer. Ja, nou, Oké, okay, komt allemaal goed. Uh, even kijken. Een uh, liedje uit de fil uh, film De Zevende Hemel. Ja. Hoe ver je gaat heeft met afstand niets te maken hoogstens met de tijd en ik weet Dat ik weg wil, maar het treft me hard en zuiver. En het houdt hardnekker stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Met een uitge... En die film heet De Zevende Hemel. En uh, dat is wel heel erg leuk. Want uh, uh, wat ik nou zeggen eigenlijk? Oh ja, ik wou zeggen dat is een, dus een, een film. Een beetje een ode aan de Nederlandse uh, popmuziek. En dit was een uitvoering van een liedje, liedje van, Bluff, van Bluff natuurlijk. Maar dan door Tjitske Rijdingga door Thomas Akda, Henriette Tol En nog iemand, die ben ik weer vergeten. Maar dat is wel mooi. En daar gaat de beslotverrekening om. zie hè? Ja. ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatie.zandvoort. Reageer via wwwvip zandvoortnl En zo zitten we weer in de uitzending. Samen met Hella Wanders. Dat was alweer een poosje geleden, Hella, dat we samen in de uitzending zijn geweest. Hè? Ja, leuk je weer te horen. Hallo. Hoi. Zeg, en, uh, je, hebt, je hebt een hartstikke leuke vacature voor ons deze week. Hè? Of tenminste, leuk. Hij is mooi. Ik, ik vind het zelf een van de leukste vacatures. Ja? Ja. Vertel eens, laat de nou, luisteraars eens horen om welke vacaturen het gaat. Hij staat deze week ook in de Zandvoortse Courant. En het gaat om oh. taalcoaches en conversatiemaatjes. Ja. Ja. Voor uh, mensen met een status die in Zandvoort zijn komen wonen. Er komen nog steeds nieuwe mensen oh. in het spalier. Dus een ja. deel stroomt door naar een eigen woning. En dan komen er weer nieuwe mensen voor. Ja. En er zijn inmiddels veel uh, mensen uit Syrië. Ja. Ook uit Iran. En die zijn hier een nieuw leven aan het opbouwen. En dat gaat natuurlijk zo snel mogelijk als je Nederlandse... Nederlands spreekt. En in ja. ieder geval een soort maatje hebt. En ja, we zoeken daardoor mensen die zeggen... Nou, dat, dat vind ik best wel. Dat kan best wel een verrijking van mijn, uh, van mijn leven ook zijn. Die contact willen maken met Syrische mensen. Of mensen uit Iran of anderstaligen. En um, met hun willen... ja. Nederlands praten kan ja. ook een beetje appen, misschien één keer per week een boodschap doen of een ja. wandeling maken. Of het, het... Je kan ook natuurlijk echt gaan zitten en helpen met de lessen, ondersteunen, grammatica. En... Maar dat hoeft niet, dus je hoeft geen ervaring te hebben. Als leraar. Kan ook gewoon een beetje praten, ja. wandelen, boodschappen doen. Ja. ja. Daar leer je natuurlijk ook al heel veel Nederlands van, dat om goed. gewoon samen te praten. Ja, ja. Dus uh, deze mensen worden gezocht die dat leuk vinden om te doen. Ja. He, een ja, beetje en, uh, ja, optrekken. Maken ja, een beetje en, en dat hoeft echt niet. Uh, weet je, als je zegt: Ik heb één dagdeel of, of twee uur per week, dan is dat ook al. Dan kom je al heel ver. Ja. Weet je, kan ook een beetje over de WhatsApp. Kan van alles. Ja, ja, oké. Okay. En, en als iemand geïnteresseerd is, uh, uh, waar kan iemand zich aanmelden? Ja, bij Joke van Looi. Ja. Um, dat is er staat op de, te de, de te site kijken. van Vip op... Zandvoort staat een e-mailadres. Ja. Dat is denk ik van haar hè, familie. Ja, ja familie.vanlooy@gmail.com. Of met ja. dat kan ook. gewoon ja. Zandvoort een mail sturen ja. en dan zorg ik dat die bij jou ook komt. Hartstikke mooi. Heel ja, mooi. En de mensen die het doen die zich hebben aangemeld. Ja. Uh, je, uh, hoor ik ook altijd van dat het gewoon echt ontzettend leuk is en echt, ja. echt een verrijking is uh, geweest uh, nou, om elkaar te aan. leren kennen ja. je kan ook even kijken op Facebook ja. Facebookpagina welkom nieuwe status welkom nieuwe statusburen Sander Ja, Voort. ja daar zit ook veel Zandvoortse bewoners aangesloten. En veel statushouders zijn daar aangesloten. Okay. Daar heb ik ook een oproep gezet. En ah, ja. daar hebben mensen ook op gereageerd: van ja, ik doe het ook. En ik vind het echt heel gezellig. En ja. ja. Je leert elkaar een beetje. Weet je, al ga je maar eens een keertje samen koken in het spalier. Of je wil Syrisch leren koken. Ja. Nou, dan leert iemand jou een beetje lekkere gerechten maken. En zo leer je jij, van elkaar. Jij hè? leert die andere Nederlandse taal. En zo kan je, terwijl je toch iets leuks doet. Zelf ook weer leren. Want helpen met de taal? Want ja. Ja, als je natuurlijk Arabisch blijft praten, dan schiet het ook niet op met die nee, taal. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, en het is natuurlijk belangrijk dat ze zo snel mogelijk de Nederlandse taal uh, weten fijn, te spreken in plaats van woont. Engels of iets. Ja, ja kijk, en ja. Va vaak spreken ze ook niet zo heel goed Engels, sommige mensen. Okay. Ja. En als je ergens woont, is het toch heel fijn als je als, als spelende wijs de taal kan leren. Nou, Zoals een kinderen, mooie... Bij kinderen gaat het ook vrij snel. Gaat dat altijd snel, kinderen. Ja. Ja. Maar goed, ze zijn ook natuurlijk, ze spelen buiten, ze praten gewoon. Ja. Daarom zeg ik ook tegen mensen, ga ook samen iets doen, een ja. boodschapje ja. doen één keer in de week... Daar leer je ja. ook al heel veel van. Spelender wijze is altijd de beste wijze. Leuk. Nou, ja? dat, uh, dus een uh, mooie uitdaging. Of naar ook familie van Looi Of naar Fip uh, Zandvoort een mail ja. sturen. Ja. En uh, nou ja, er zijn al veel mensen in uh, voor u gegaan. Ja, die dit mooi. gedaan hebben. En die zijn allemaal enthousiast. Mooie uitdaging. We gaan het ook uh, straks... Ik, ik heb het trouwens al op de site van Zandvoort Lunch ook gezet. De Facebookpagina van Zandvoort Lunch. En uh, ik ga straks trachten om het uh, ook op, het, um, uh, op de kabelkrant te krijgen. Leuk. Jongen. Maar ik moet het zelf Leuk. doen, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik ga het zo proberen. Kijken of vast het lukt. Lukken, Gaat je vast <laughs> ik ga mijn best doen in ieder okay. geval. En ik wens jullie heel veel succes met deze Hakelijke mooie vacature. Oké, okay, dag Hella. Tot gauw weer. Tot dag. Well, yeah, with only good memories Of a time that we were strong Won't you smile and stare back at me Till I lose sight of the truth Cause I'm finding it hard to believe It's the last time I will ever see you And you wear your heart right there on your sleeve I never saw us falling apart I never could believe And I know your time It's the end for you and me Won't you love me one less Believe you're mine. Make believe your mind Make believe your mind Make believe your mind Won't you wrap your arms around me Think that's too long years ago Back to the days leave your mind Het de band Clean Cut Kid nou dat zou ik maar niet letterlijk gaan vertalen hoewel er van sommige van die onopgevoedde serpentjes wel die naam zouden mee kunnen krijgen <lacht> maar goed uh, laten we het daar niet over hebben uh, is, uh, uh, yeah. Clean Cut Kid dus oftewel en het uh, nietje uh, dat heette uh, Make Believe ben je er klaar voor? jawel ja? helemaal, helemaal. oké okay, dan Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, en dan komt hier een kleine update van het regionale nieuws van 1 december. Gisteravond rond 10 voor 6 kreeg de brandweer een melding over een schoorsteenbrand aan de Brede Rodestraat. Hierop zijn ze met een tankauto, spuit en de ladderwagen uitgerukt. Ter plaatse bleek dat de rook uit de roosters van de buitenmuur kwam. Direct werd er onderzoek gedaan in het pand van de melder en in het pand van de buurman. En er werd in eerste instantie geen brand aangetroffen, maar wellicht er ook. En niet veel later werd er brand tussen het plafond en de eerste etage in het huis van de melder ontdekt. Nadat de plafondplaten waren verwijderd, kon de brand weer het vuur snel blussen. De burgemeester van Zandvoort, Niekmeijer Meijer, was ook ter plaatse om zich te laten informeren en het gesprek met de gedupeerde bewoners aan te gaan. Rond half acht was de situatie volledig onder controle. Op de Gerard van Eckerenstraat in Haarlem is een 33-jarige man dinsdagavond in elkaar geslagen. De politie spreekt van een ernstige mishandeling en is op zoek naar getuigen. Het incident vond rond tien uur plaats en de dader is onbekend. Na de mishandeling is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht en aan zijn verwondingen behandeld. De man heeft aangifte gedaan. Heeft u informatie over deze mishandeling die naar de daders zou kunnen leiden... neemt u dan contact op met nummer 0900-8844. Eens even kijken. Die is hier niet helemaal goed. Het Zandvoortse raadlid voor uh, de oudere partij Zandvoort, Bob de Vries... stapt uit de politiek. Hij heeft de voorzitter van de raad in een korte mail gisteren laten weten... per 1 december 2016 te stoppen, onder andere om gezondheids, gezondheidsredenen. De Vries wil op dit moment vanwege griep met alle nadigheid van dien verder geen verklaringen geven, zo laat hij weten. Hij was vorige week de directe aanleiding voor de motie van wantrouwen... die Zandvoort vervolgens in een bestuurlijke crisis terecht deed komen. Een 20-jarige Haarlemmer is dinsdag aangehouden op verdenking van het uitgeven van vals geld. De verdachte had in een slijterij aan de Barrevoetenstraat geprobeerd om te betalen met een nepbiljet van 50 euro. De medewerker van de slijterij kwam erachter dat het biljet vals was en belde de politie. De verdachte bleek nog twee valse biljetten van 50 bij zich te hebben en alle biljetten hadden hetzelfde unieke nummer. De man verklaarde het geld een dag eerder te hebben gekregen... in verband met een internettransactie. De politie stelt een onderzoek in en het geld is uiteraard in beslag genomen. En uh, dus wees gewaarschuwd, let u goed op als u te maken krijgt... met briefjes van 50 of het wel correct is. Maandagavond tegen middernacht was de politie samen met de ambulance... voor een medisch spoedgeval op de Van Galenstraat in Zandvoort omdat de patiënt niet met de brancard in de lift paste, riepen ze de hulp in van de brandweer voor het afheizen vanaf de vierde etage. Echter stonden er diverse auto's niet netjes tegen de stoeprand geparkeerd, waardoor de hoogwerker de straat niet in kon. Gelukkig kregen agenten de betreffende bewoners net op tijd wakker, waardoor er geen vertraging ontstond. En hierdoor werd maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om uw voertuig netjes te parkeren, zeker in de smalle straatjes. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, op deze 1 december is het over het algemeen bewolkt... maar het blijft gelukkig wel droog. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het over het algemeen bewolkt... maar droog. De noordwestenwind neemt iets in kracht af... en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen zijn de wolkenvelden, maar in de middag zien we ook af en toe de zon... Het blijft opnieuw droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige noordenwind. En de temperatuur gaat stijgen naar opnieuw een graad of 9. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Lekkere plaat hoor, Roger Glover and Friends. Zo uh, staat dat officieel, maar je, als je zoekt op uh, Ronnie James Dio, dan vind je hem ook. En dat is precies dezelfde plaat, dat maakt helemaal niks uit. Want uh, Roger Glover was natuurlijk de bassist van Deep Purple. En die heeft deze plaat gemaakt met een aantal vriendjes... En liet de uh, liedzang dus inderdaad over aan Ronnie James Dio. Die onder andere ook in Deep Purple gezongen heeft. En ook in Rainbow gezongen heeft. Onder andere. Nou, dan bent u daar ook weer mee op de hoogte. Fantastische zanger. Helaas niet meer onder ons. Ook die maakt deel uit van de band in Heaven. Of misschien ook wel de band in Hell. Dat weet ik niet. Dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, hij zit aan gene zijde En daar zitten zo langzamerhand zoveel topmuzikanten. Dat ze zullen daar best wel lol hebben met zand, Met zalen, denk ik. Hè? denk je ook niet? Ja, ik denk dat daar af en toe wel goede concerten plaatsvinden. Ja, denk het wel. Poeh, nou, ja, ja. je zou bijna willen dat je erbij was. Maar, <laughs> toch maar ja, misschien kunnen we eens proberen contact te leggen... om uh, een aantal mooie composities uh, naar beneden te krijgen. Ja. Ja, toch? Ja, dat zou kunnen. Ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou, we gaan nog één mooie plaat draaien... en dan ga jij nog een interviewtje doen met iemand... of gelukt dat niet? Jawel, we gaan, okay. uh, ik ga straks bellen over okay. vijf minuutjes. Ah, oh. En okay. dan gaan we iets horen over een uh, mooie actie okay. die in Nederland, ach, in Nederland in Zandvoort uh, is opgezet. Oké, okay. hartstikke fijn. Jo. En wij gaan nog even luisteren naar mijn zangers die ik eigenlijk al eerder gedraaid heb. Maar ik vind het zo mooi dat ik wil dit toch nog een keer doen hoor. Bed Hart samen met Joe Bonamassa I'd Rather Go Blind. Echt de mooiste uitvoering van de nummer die ik ooit gehoord heb. That it was over, baby When I saw you When I saw Deze versie duurt uh, zo'n 10 minuten. Maar we hadden nog iets belangrijks te doen. Dus we onderbreken hem even. Maar ik beloof u, we gaan er zo mee verder. Ja. <laughs> ja, zo ben ik ook weer, hoor. Ja, hartstikke mooi. Zet hem maar even in de wacht. Hij staat heel even in de wacht, hoor. die Ja, haan, maar lekker, lekker, zo lekker, nog, uh... lekker, lekker. Maar we hebben inderdaad een, uh, een iets heel belangrijks. Een belangrijke vraag aan onze luisteraars. Aan de telefoon heb ik Anna, als het goed is. Anna, ben je daar? Ik ben er. Hallo. Hartstikke goed. Welkom in de uitzending, Anna. Jij hebt uh, ons iets uh, te vragen en iets te vertellen. Dat klopt. Ja, als Dat het klopt. goed is gaat het over een actie hè, die jij met uh, nog twee dames bent begonnen. Ja, drie dames. Met drie dames nog, dus vier dames. dames in totaal. En ja. vertel eens, wat, wat houdt jullie actie in? Voor wie is de actie? Nou, uh, we, we hebben een uh, inzamelingsactie uh, betreft uh, boodschappen, levensmiddelen, dat soort dingen. Ja. En uh, um, ja, twee jaar geleden hebben we de actie gehouden. We besloten dit jaar om weer de, uh, de actie te doen. Ja omdat we om ons heen zien dat er best wel veel mensen zijn die uh, ja het net niet redden einde van de maand of ja. ze wel een schip zitten uh, bijstand uh, minima ja. en uh, die mensen willen wel graag uh, juist deze periode gewoon uh, de, ja hoe zeg je dat een uh, beetje ondersteunen doorheen helpen ja dus ja helemaal goed en en op welke wijze pakken jullie dat aan um, nou ja uh, mensen kunnen bijvoorbeeld boodschappen uh, brengen ja uh, dat kan bij Corrie van de burg ja. Um, en het gaat echt om, uh, om levensmiddelen en levens ook om. Uh, voor dagelijks gebruik. Ja, precies. Het gaat dus niet alleen om eten. Wel, nee. uh, natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld om, om middelen zoals misschien toiletpapier, luiers, Moet, uh, papier, luiers kindervoeding, kindervoeding producten, alles, potjes. Alles is welkom. Ja. Alles is welkom, hartstikke wat goed. Je, wat je zelf dagelijks nodig hebt is: uh, weet je, ja. denk aan wat de stokjes, wat de schijfjes. Uh, Dat soort dingen ook, ja. ja tampons, staan. Alles, alles is welkom. Oké, okay, ja. prima. Dus mensen kunnen gewoon boodschapjes bij jullie inleveren, maar ja. het, het mag ook een donatie zijn in de vorm van. Uh, van geld hè? Ja, zeker. Zodat ja. jullie de boodschappen dan halen. We gaan kijken wat we hebben. En ja. dat gaan we uitzoeken. En dan ja. maken we tassen van. En als we dan voor bepaalde tassen dingen tekort komen, halen we dat bij in de winkel van het geld. Ja. Dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan. Ja. Um, dus ja, zo doen we dat. Een prachtig initiatief, uh, Anna. En ja. uh, als, als er mensen zijn die daar gehoor aan willen geven... en jullie uh, iets willen komen brengen in de vorm van boodschappen, levensmiddelen of uh, geld... Ja. waar kunnen zij terecht? We kunnen ze doen bij Corrie van den Burg. Zelfs ja. uh, hier straat 50 in Zandvoort Nooit. Oké, okay. en ik heb begrepen dat op de verkoopsites, zoals de Zandvoortse Bazaar, gratis op te halen en dergelijke. Ja. Daar wordt ook uit, uitgebreid aandacht aan besteed aan de actie, hè? Dus ja. Daar, ja. via de Facebook-sites kunnen de mensen ook hun informatie halen, hè? Zeker, ja. Ze en anders. Halen, ze kunnen een privébericht sturen. Oh, oké. Okay. Om ja. contact met ons op te nemen en, uh, ja. Ja. Uh, zo dan uh, boodschappen te komen brengen of uh, donaties wat ze willen. Ja. Winkels zijn ook echt van harte welkom als ze een donatie willen doen. In welke vorm dan wel ook. Top. Mooi. of uh, kleine ondernemers of ja. wat dan ook. Alles, alles is welkom. Goed ja, zo. Nou, ik vind ik dat het uh, bij de mens komt. Helemaal mooi Anna. Ik vind het hartstikke goed dat jullie dat doen voor de mensen die het wat minder hebben deze maand. En zeker voor ja. de kleintjes hè, die er ook een leuke feestmaand van willen hebben. Ik moet en... alleen wel zeggen, er ja. zijn uh, vrij veel aanvragen uh, gekomen over ja. deze actie die alleen, we nu zijn gestart. Alleen ja, we hebben tot nu toe lang niet zoveel binnengekregen, dus dat was twee jaar geleden. Ja. Twee jaar geleden hebben we 38 klassen uitgegeven en ja. Uh, ja, dat gaan we nu bij lange Dus zwopen uit. Nou, door, tenzij, uh, door tenzij door we dit. de luisteraars ja. bereiken nu, hè. dus vandaar ja. deze oproep toch? Zeg, Ik moet er een eind aan breien. Ik hoop dat, uh, dat iedereen uh, gehoor gaat geven. En uh, dat jullie bedolven worden onder de levensmiddelen. Zodat we allemaal in Zandvoort een prachtige feestmaand hebben. Het zou te gek zijn. Okay. open voor een hoop blije Ja. <laughs> dus uh, nee, okay. is goed. goed. Goed, Anna. Nou, bedankt voor je telefoontje. En uh, okay. heel veel succes met de actie. Dankjewel. Oké. Okay. Goedemiddag. Jou, jij ook. Doei. Bedankt, Dag Anna. Ja. I don't want to see you leave. Please don't go. And help. Studio-opname al geweldig, maar deze live-opname uh, is uh, minstens zo mooi. Beth Hart samen met Joe Bonemassa. En. Uh... Ja, weet, je, weet je hoe die man aan die naam komt eigenlijk? Joe Bonemassa, weet je hoe dat komt? Nou, omdat hij altijd Massa's bonen had. Massa's wat? Bonen. Bonen? Ja, als in die. koffiebonen? Ja, die at hij. Nee, speciebonen. kaasjes. Ja. Oh, dat soort dingen. Die at die die die ja. heel veel. Bruine bonen. Ja, bruine bonen. Daar bad hij ja. ook voor. Ja, en ja. Uh, dan had je. In tegenstelling tot Bart? Nee, nee tot Bart, hè. Die, bidt ja, die, die, die bidt niet voor Broedmoed. die nee, bid niet voor Broedmoed. Maar het uh, is heel belangrijk, dat je dat even dus weet natuurlijk. Dus uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als je dan bij Kruidenier kwam, dan, hij, dan zei ze, oh, dan heb je Jan met die bonenmassa aan. Nou, daar, daar <fans> komt hij, zo komt hij aan die naam. jij weet nou, ook nou, alles, ja. Ik weet ook alles. Ja. Ja. Ik, ben op, ik ben een betere popkenner dan Leo Blokhuis, hoor. Ik weet er veel meer van. Van poppen. <laughs> Goed, hey, maar uh, dit is weer een fun wie het, hè? Dus het is weer klaar. Ja, yeah. yeah. yeah, het is weer klaar. Dat moet ik straks niet vergeten. We worden niet. weer weggestuurd. Ja, dan is uh, straks vergeten, niet, niet vergeten om af te sluiten. Nee. Hey. Arme jongen vorige week. Ah, <laughs> hij was helemaal in paniek. <laughs> ah. Arme. Met arme Bart. Nee? Maar goed, wij gaan eruit. Dit was uh, C.F.M.Lunst voor deze donderdag. En ook uh, de laatste voor deze week. Ja, het is niet anders. Ja, ja. En maandag uh, zijn we er niet. Nee? Nee. Waarom niet? Nee, onze presentator heeft andere bezigheden. Is dat is toch zonde? Die kreeg zijn jurk weer aan. Oh. Ja. Ah, dan kom ik wel. Ben je dat nou? Oh ja, heel gaan wij toch Nou, dan hebben wij wel uitzending. Allee, ga, ja, uh, wij vieren het zondag al, dus ik ja. kan maandag kan ik uh, gewoon komen. Oh, nou, dan kom ik gewoon maandag. Oh, oké, okay. hartstikke leuk. Ja. Maandag toch uitzending, mensen. Ja, Tussen 12 wel. en 2. Leuk. Ja, ik kom wel maandag. Kom ik wel, ga je wel doen. Goed, dan volgende week drie keer. Nou ja, ook leuk. We gaan nu af, we gaan u afscheid nemen van u, dames en heren. Uh, dit is, uh, we hebben weer veel, veel pret gehad. En... Uh, ik zou zeggen, maak er een leuke dag van op deze 1 december. En uh, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En als je Zullen we het uh, vandaag eens op zijn Grieks doen? Wat? Wat? Nou, de Grieken nee, wensen nee. elkaar elke uh, eerste van de maand een mooie maand toe. Oké, okay, nou... Dan zeggen uh, ze Kalomina. Kalomina. Ja. Oh, en dan. dan zeg ik goeie maand. Oh, sorry. Uh, nou... <laughs> Ik zou zeggen, nou, hallo Mina dan. En, ja, uh, goeie maand allemaal. Ja. En uh, ik hoop <laughs> dat Mina gauw naar de kapper gaat, want dan is ze niet kaal meer. Ja, nee, nee, nee. En. Uh, voor de rest, uh, nou ja, tot maandag dan, dol. Dan doen we het hier. Ja, hartstikke gaan leuk we weer en uh, veel plezier straks uh, met het luisteren naar Bart van der Meer, Ik vind het trouwens wel uh, een we we onzedig voorstel hoor, om, uh, om de radio te vragen of we het op zijn Grieks gaan doen. Kom. Nou, één keer in de maand. Kan toch niet? radio station niet. maar goed uh, uh, nou dat was het tot maandag dan en uh, oké okay, tot fijn de volgende weekend. Jo. Bye. Bye. Doei.